Op jou gezicht, o oh daar, oh, daar ben jij, oh daar ben jij. Het wordt weer zomer. In de zomer is het leuk voor. Guus Meuwes en Gers Pardol. En nergens zonder jou. En het gaat goed hoor met Gers Pardol. Hij heeft een nieuw album uitgebracht. Deze wereld is van jou. Heeft een nummer 1 hit gehad met Ik Neem Je Mee. Nou, dit is zijn tweede hit. Nergens zonder jou. En hij heeft een nieuwe single uitgebracht met Sef. En misschien kan het ook nog wel een hitje worden. Die single heet Bagagedrager. Klein stukje daarvan. Spring maar achterop bij mij. Achterop, mijn vies. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij, daar gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik ben wel de weg. Uh. Leuk liedje ook, bagagedrager, de nieuwe van Sef. Zo meteen gaan we weer naar Roy van Buringen, hij loopt hier ergens rond. Ik weet ik heb geen idee waar, maar dat zien we zo meteen wel. Um, ook zo meteen een nieuwe muziek van James Morrison en Jesse J. Maar... Het is natuurlijk de kersttijd, dus er komen ook kerstplaten aan. Dit is Sleet en Merry Christmas, everybody. Ja. Nieuwe muziek van James Morrison en Jesse J gisteren nog uh, bij de Voice of Holland. Die op de tweede week uh, op rij minder kijkers heeft getrokken. Alsnog heel veel hoor. Iets van 2,7 miljoen. Dus alsnog doen ze het heel erg goed. Ja, we gaan even naar buiten. We gaan even naar Roy. Ja, vind je het gek dat ze minder kijkcijfers doen? Het klonk zo vals de hele tijd. Jij is het zo? Ik heb ja, het niet het gezien. Ja, het was echt uh, slechte televisie dit okay. keer. Maar ja, dat is dat, misschien zo meteen het Showbus nieuws met popstar Henry. Um, ja, ik sta hier op het uh, Kerkplein. We gaan heel even verder kijken, kijken hoe ver ik kom met de microfoon. Ik hoor me nu van mezelf nog steeds. Als het niet goed gaat, hoor ik het wel, Rudy. Ja. Uh, ja bij XL-straat, de Kerstman bijvoorbeeld. Ik ga kijken of ik XL kan nou halen met de microfoon. Hij begint al een klein beetje te storen. Maar ik denk dat hij net haalt. Kijk, hier is de Kerstman. We gaan even kijken hoe het met de Kerstman gaat. Dag Kerstman. Hoe is het met u? Het is heel goed bij ons. Wij zitten hier lekker warm en wij ontvangen heel veel mooie leuke kleine kindertjes en lieve kindertjes. En in Excel kunnen ze iets lekkers halen toch vandaag bij de Sprookjestocht? Ja, ze kunnen zeker wat lekkers halen. Ze kunnen chocola halen, ze kunnen een toverbal halen bij de oliebollenkraam. Ze kunnen geloof ik, ze krijgen koekjes hier en daar en ze kunnen de levende stal bekijken. Er is genoeg te doen voor de kindertjes. Altijd weer leuk, Kerstman. De ja, sprookjes, toch, de ijsbaan, alles bij elkaar. Want stiekem is de Kerstman ook ijsmeester, hè? Uh, ja, in zijn vrije tijd wel, ja. En uh, ja, elk jaar weer een happening. Zometeen hebben we waarschijnlijk ook Gert van Kuik even bij de microfoon. Um, ja, het is toch gelukt dit jaar. Ben je er niet trots op? Daar zijn we zeker trots op. En, uh, zeker omdat we het met een heleboel uh, mensen gedaan hebben gezamenlijk. We hebben heel veel vrijwilligers hebben we de baan weer opgebouwd. Uh, vooraf, om het voor elkaar te krijgen, hebben we heel veel medewerking gekregen... ...van de gemeente en de ondernemers van Zandvoort. En, uh, ja, zo hebben we het bij elkaar kunnen sprokkelen. En, uh, ja, zie, hij staat er, de baan, dus uh, drie weken kunnen we genieten. Drie weken lang, allemaal gerund door vrijwilligers, helemaal, helemaal top. Zijn jullie nog op zoek naar vrijwilligers? Uh, je kunt je altijd aanmelden, aanmelden bij uh, Ingrid Muller. Averstaartje, ah, hetnet.nl. En dan, uh, dan word je waarschijnlijk ingedeeld. En misschien niet, maar ja, dat, uh, dan is er uh, genoeg. Dank u wel, kerstman. En uh, tot volgend jaar. Een hele, fijne, hele fijne kerstdagen en een heel goed uiteinde voor iedereen. Hè? U ook. Dat was de kerstman ala Leo Misebeek als ijsmeester om dat eventjes zomaar even te zeggen. Ja, ik sta nog bij XL waar een heerlijke warme chocomel te krijgen is voor de kinderen. Allemaal met een, met een bonnetje en allerlei gezelligheid in het, in het dorp. En het wordt hartstikke gezellig. En um, ja, er is ook kerstmarkt op het kerkplein. En um, ja, allemaal leuke spulletjes te koop. En daar uh, is ook de protestantse kerk met alle Sprookjes, figuren. Dus hoop te door Rudy. Nou ja, goed om te horen jongen. Ja, en, en um, ja, hoe warm is het bij de. Of druk is het eigenlijk bij de koekersopie? Nou, het valt mee. Het, hoe warm, dat is wel heel erg lekker. We zitten hier onder een, een soort van verwarmingbuis uh, verwarming en dat is ideaal. Hé, hey, als de kinderen nou eventjes een kijkje mogen nemen in de studio, dat kan toch? Ja, geen probleem. Iedereen is welkom om even binnen gedachten te komen zeggen... of misschien wel even een plaatje aan te vragen. Geen probleem. Ja, plaatjes aanvragen. Hé, hey, um, mag ik ook een plaatje aanvragen? Wat wil je horen? Heb jij misschien een, uh, ja, een uh, gezellig plaatje bijvoorbeeld... Uh, over de kerst. Iets met kerst? Iets met kerst. Komt eraan. Oké, okay, dankjewel. Het meisje is bekend van um, ja, een of andere talent die had. Volgens mij was het British Got Talent of zo. En ze heeft één liedje gehad en dat is deze. You're Bianca Ryan hier bij ZFM Sanford. En het liedje heet Why Could It Be Christmas Every Day. Ja en nogmaals een hele goede avond. Leuk dat u luistert live vanaf de ijsbaan hier in Zandvoort op het Raadhuisplein. Aangeschoven bij ons is Gert van Kuik, voorzitter van het OVZ, maar ook organisator van de ijsbaan. Goedenavond. Hallo, hoi. hoi. Uh, Gert, um, een uh, vraag. We uh, ja, hadden bijna niet doorgegaan. Het, uh, het evenement is bijna niet doorgegaan ja. vanwege sponsors te weinig. Hoe hebben jullie het toch voor elkaar gekregen? Nou, uh, we hebben bij de gemeente een dringend verzoek gedaan, ook via de raadsleden, om een, uh, een stuk garantiesubsidie te geven omdat we natuurlijk nooit zeker weten of we uit kunnen komen met het, uh, met het geld. En we natuurlijk persoonlijk geen enkel risico willen nemen. En de gemeente heeft uh, na ampel beraad besloten die garantie subsidie te geven. Dat gaf ons in ieder geval de, de gelegenheid om het te organiseren. Zonder dat we persoonlijk daar een tekort aan zouden kunnen krijgen. En het, uh, het streven is natuurlijk om daar geen, geen gebruik van te maken. Nee, inderdaad. Dus uh, misschien dan ook de mogelijkheid dat dat weer volgend jaar meegeheveld kan worden, of niet? Nou, dat weet ik niet, want uh, dit jaar is het weer anders dan volgend jaar. oké. Okay. Want de uh, recessie zal ook hier uh, gaan toeslaan, ben ik bang. Maar ik heb wel berichten begrepen dat iedereen zo enthousiast is. En de grote sponsor zijn toch de gemeente en het Holland Casino. Dat die twee eigenlijk al uh, in de richting koers van volgend jaar weer... En als dat zo is, dan geeft ons dat weer de moed om uh, volgend jaar ook weer uh, te organiseren. Ja, ja want vorig jaar was. Ik weet nog dat ik hier stond en het was gewoon. Uh, niet zo, het was minder druk en het is vandaag echt heel erg druk. Ja. En ik denk dat het ook uh, komt omdat heel veel mensen uit de regio gewoon hierheen komen. Nou, we hebben een hele forse PR-campagne opgezet samen met VVV. Er hangen op uh, heel veel stations in de omgeving. Er hangen hele grote affiches met de teksten, we gaan naar Zandvoort, we uh, we nemen schaatsen en wandjes mee. Ja. En als je daar dan met je iPhone uh, op smartphone, hoe noem je ding, uh, tegenaan houdt, dan word je verbonden met de website van het VVV. Uh, we hebben grote advertenties laten plaatsen, we hebben dit jaar veel meer een PR gedaan. Nou, deze tent waar we nu in zitten oogt ook wel leuker dan we vorig jaar. Nou, dat is groter en uh, doorzichtig en er uh, kan niet veel meer gedaan worden. Ja. Dus, uh, we hebben veel meer aan pergen. en wat natuurlijk belangrijk is, we doen het voor de tweede keer. Dus iedereen weet nu dat het leuk is. Ja, als uh, mensen voor volgend jaar weer willen sponsoren om het, uh, om het toch, toch te steunen, uh, waar kan dat? Nou, wij gaan, uh, we hebben een hele rijtje bestaande sponsoren, die gaan we volgend jaar weer netjes af. Dat zal vanaf augustus, september zijn. Uh, het kost minder moeite om de sponsoren te vinden, omdat ze zien dat ze, wat, wat ze ervoor krijgen. Ja. En we zoeken volgend jaar gewoon weer wat nieuwe sponsoren. Maar ja, daar beginnen we volgend jaar augustus, september maar weer eens mee. Oké. Okay. Heel erg bedankt voor je tijd ja. en namens Zandvoort ook weer bedankt dat de ijsbaan hier weer is. Ja, veel, veel plezier ermee. Dank je.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 Yeah, moonlight, good times, good times, okay. don't you blame me, sunshine, you just got to, moonlight, you just want to, good times, yeah, oh, I'm yeah. blaming on yourself, sunshine. ain't nobody's fault. die kan altijd wel, hè? Michael Jackson hoorde hij nog in zijn uh, jonge jaren en Blaming on the Boogie. En we hebben een oproepje. Ja, we hebben een oproepje, mm. want wij hebben Lieve Pennings gevonden. En wij zitten in de koek-en-zopie-tent, zo heet het hier toch? Ja, klopt. Ja, Wij zitten in de koek en zopie en Lieve Pennings is 7, is haar mama kwijt, is heerlijk aan de koekjes. Hè? <laughs> Gaat goed hè? En ondertussen wordt ze opgepast door de heks. Een hele lieve heks. Maar Lieve wil eigenlijk wel weer vanavond met haar ja, man. Ze zou maar bang zijn. Ja, dus, okay. dus als haar mama naar de koek en zo tent kan komen, dan zou dat heel erg fijn zijn. Nou, oké. Okay. Ja? En op, die door de heks opgegeten, hè? Dan dan wel langs Komt. Ja, ja. Komt goed. Zometeen Popster Henry met het showbiz nieuws. Je hoort het naar Koep en Come to Me. misschien een kerstnummer, is het niet? Nee, nee, nee, dit nummer is in april uitgebracht Maar het brengt toch wel een kerstweertje op je radio ZFM Zandvoort met Coop en Come To Me Roy, je mag hoor en het Showbiznieuws nieuws met popstar Henry En een hele avond, Henry ja, ja. Dag Henry Hoe is het op tijd jongens? Ja, gezellig. Gezellig. Ja, lekker toch, hè. En sneeuwt het dan een beetje, bij jullie? Het sneeuwt hier niet. Bij jou dan wel? Nou, ik zie hem een heel buikcomplex in deze kant op komen en we zouden vannacht nog wat, uh, wat sneeuw kunnen krijgen hier, uh, hier in Limburg, dus uh, laat me vallen, hè. Nou, liever hier niet, hoor. Laten we lekker bij jou. Ja, <laughs> nou, het er mooi, mooi, mooi, mooi wit uitziet morgen, heb ik er geen problemen mee. Oké, okay, ja? oké, okay, oké. Okay. Nou, wel kunnen we weer mooie foto's maken. Ja. ja jongens, het is zo natuurlijk Ik heb jullie beloofd dat uh, de, de wet zou vandaag uitgekomen zijn. Uh, helaas is hij nog bij de... Ja, hij moet nog gemaakt worden, zoals het heet. Oh. Dus dat is nog niet helemaal klaar, maar ik beloof jullie voor de kerst is de jullie op de tafel. Ja. Dus het is met deze beloofd hè. Dus um, ja, vervolgens heb um, ik natuurlijk een aantal dingen voor jullie weer uit, uh, uit de bladen gehaald, et cetera, et cetera. En ja. een ding die me opviel op de afgelopen woensdag is Billy Joe Spears overleden. En Billy Joe Spears was degene met uh, blanket on the Ground. Kunnen jullie je nog herinneren? Uh, ja, die, uh, die, uh, die kan ik nog wel herinneren. Ja, precies nou. Ja, die is 74 jaar geleden overleden in een uh, woonplaats Vieder uh, in Texas dus uh, ja, ze heeft toch, toch uh, 17 studioalbums uitgebracht, tussen 68 en 83, en dat is best wel veel. Um, echt in Amerika is hem niet echt doorgebroken, maar uh, in Engeland waren ze dus altijd dolter hoor. Ja, ja, ja, ja. Goed, ja, dan zijn natuurlijk uh, de Dishockers, die gaan uh, het grazen natuurlijk in. En um, ja, Gerard Ekdom, die is een beetje ziek. Dus uh, hij zit er best een beetje tegenop, zegt hij uh, in een interview in het AD. Uh, maar hij zegt dat het is een ultieme manier om je in te zetten voor een goed doel. Uh, maar het is toch ontzettend slopend? dat geloof ik direct, hoor. En uh, ja, we zullen ons eens hoe, uh, hoe die eruit komt, hè, samen met, uh, met Koen en uh, Timo, hè? Ja, ja, ja. Ja, goed, en dan hebben we nog goed nieuws voor uh, de, vo de, de, de, de, de, de fans van uh, The Voices, want nou, die doet niet mee met Songfestival. Nee, gelukkig niet. <laughs> Hoezo, hoe bedoel je, hoe bedoel je, vertel. Nou, ik vind uh, Gordon een beetje overroeld. Rudy, wat vind jij ervan? Ehm, um, wat ik daarvan vind, ja. Geen idee eigenlijk. Hij heeft helemaal niks, hij heeft helemaal niks. Nee. Maar goed, in ieder geval, uh, ja, de bootje, hij heeft zijn kans gehad, ik hoor. En hij, hij moet die aan de gang blijven natuurlijk. En nou is een andere aan de beurt, ja. Ja. hij is dat een keer afgeschoten en dan mag hij een andere keer afgeschoten worden, ja toch? Ja. ja en, uh, ja goed, we wachten eens even af. In ieder geval, uh, ik heb gezien dat uh, Nick en Simon in ieder geval het goed gedraaid hebben weer, want die hebben een tumble platina op naam staan. Ja. En uh, alweer uh, zijn ze in de Voice uh, ja, gerodderd eigenlijk hè, met de uitbrengen en duoplatie zijn van een album. Dus ze hebben ze heel goed gedaan denk ik. Hè. Geweldig voor ze toch? Ja, dacht ik wel, hè. Ja, als je in het Vroegerland woont, dan is het natuurlijk wat makkelijker om, uh, ja, om dat te doen, hè? Dan, uh, dan hier uh, in Limburg. Dat, dat, dat, dat is <laughs> ik Goed, dan hebben we natuurlijk uh, de, de voice op zijn jongens. Daar kom je natuurlijk niet onderuit. Uh, hebben jullie nog gekeken gisteravond? Ik er wel, en ik, ge ik walger gewoon. Van. <laughs> Sorry, hoor. Echt. Ja, vertel, vertel, vertel. Nou, als eerste, het geluid van de Voice zelf op televisie lijkt wel SBSS-geluid. Ja, dat is niet goed, hè? Nee, echt niet, want het is het gewoon het geluid van popstars. Vroeger had de RTL veel beter geluid bij talentenjachten. En daarbij komt ook ja. dat de talenten gewoon bijna allemaal vals zingen. Ja, dat viel mij gisteren ook op, zelfs bij het openingsnummer, hè? Ja. Ja, het openingsnummer was gewoon een vals in het begin. En waar het dan aan ligt, ik heb geen idee. Uh, ja, het, het, het, structureel vals, hè? Het ja. werd nou, naarmate zo, verder zongen, werd het wel beter. Maar uh, nou, dat heeft toch te maken met een stuk techniek wat je dan niet goed uitvoert, naar mijn mening. Maar goed, ik weet het niet. Uh, maar er waren er nog meer bij, hè. Ja, maar en weet je wat, wat misschien ook wel kan zijn? Dat, dat ook de, het geluid op de oortjes gewoon wat slechter is dan uh, bij een andere optreden. Ik, kunnen, ik, ik twijfel daar heel erg aan. Dan. Ik vind het gewoon... Nou, uh, ik vond het niet leuk om naar te kijken en daarom heb ik hem ook later uitgezet. Ja, ik vond het ook, dat, uh, dat, dat de techniek op een gegeven moment toch een beetje in de steek liet. En uh, ja, of, of ze nou inderdaad valt zongen, of dat, maar het, het lijkt maar sterk. Want we zingen jongens bij, die zijn heel erg goed hoor, wat betreft de toonvastheid. En uh, als ze dan toch niet helemaal zuiver zingen, dat heeft toch met iets te maken. Maar goed, dat zal wel aan ons liggen, denk ik. Ja, ja. Maar ja. ze hebben in ieder geval wel minder, minder kijkers gehad dan uh, de vorige week. En uh, vorige week was het iets van 3,2 miljoen. En uh, gisteren keek iets van 2,7 miljoen mensen naar. Is toch op tiegelijk veel natuurlijk nog, hè. Ja, dat denk ik wel. Dat, dat is zeker zo. Maar ik denk dat het steeds minder gaat horen. Ja, en we moeten natuurlijk ook eerlijk zijn. De, uh, het wordt een beetje eentonig nou natuurlijk. En, uh, ook dat hele goede artiesten die vliegen eruit. En, uh, de mindere die blijven gewoon staan. Want ja. laten we eerlijk zijn. Uh, ja, dat heb ik vorige week dacht ik ook al gezegd. Die, die, die uh, Paul Turner. Ja, het is misschien een joker, maar... Ja, een echte geweldige zak is het natuurlijk niet, hè? Nee, nee. Zeker niet. En dan denk ik dan ja, zit die misschien niet in het verkeerde programma, maar schijnbaar op de ene of andere manier houden ze hem er toch in, hè. Ja. Want we wachten eens dus even af uh, hoeveel die zal komen, dus uh, let, let's wait and see. In ieder geval, ik heb wel begrepen dat de uh, Voice of Holland-album binnen één week al goud is geworden. Ja, dat werd nou, je... gisteren ook bekendgemaakt op televisie, inderdaad. Ja, als je iedereen op een gegeven moment allemaal een, al een plaat geeft en uh, de mensen in de zaal, en, uh, dan heb je zo'n hoop verkocht natuurlijk, hè. Ja dus zit is in de met Maar goed, in ieder geval, uh, het blijft uh, bij natuurlijk het feit dat het programma natuurlijk ontzettend uh, populair is bij heel veel mensen. En, uh, er stemmen ook elke, elke week meer dan 3 miljoen mensen op de gooi van oh. Dat is toch best veel hoor. En een inkomsten. En, en als ik even ga tellen, 3 miljoen maal 60 cent. Nou, dan kom je toch op een bedragje uit. Dat hebben we niet elke week. Nee. Dus. Nou ja goed, dan heb ik er één item voor jullie jongens. En, uh, ja, we wisten natuurlijk allemaal dat George Michael uh, ziek was. In, in Oostenrijk zat hij geloof ik. En, uh, hij had een fixe op, op op opgelopen. En uh, Ja, ze dus hadden nog wel een beetje gefreed voor zijn leven. Want hij heeft echt op het randje gelegen. Hè? Ja, dan krijg je wel eens even. een hebben in het ogenvol ziekenhuizen. Uh, Eentje in het midden en twee op het randje. Maar dat was in dit geval dus niet het geval. Hij was toch gewoon ontzettend ziek. Um, uh, maar hij schijnt weer voor kerst thuis te kunnen zijn. Dus dat is natuurlijk een heel mooi, mooi, uh, mooi ding voor uh, van Michael, George Michael. Um, uh, maar dat is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk om zijn stemwoord nog normaal te kunnen gebruiken. Dus hij heeft het echt goed te pakken gehad hoor. Ja. Dus. Nou, dat was een beetje het laatste item wat ik voor jullie had. Oké. Okay. Um, uh, ja, Ik heb wel, ik heb wel gelezen dat mevrouw Paul Turner, die is blond, de ouders van Ben Sanders. Ja, ik weet niet wat dat weer voor een uh, item is, maar. <laughs> uh, het is ongeveer, ja, de ouders van uh, Ben uh, Sanders. Rudy maar. ook namelijk. Huren die ook al? Ja, ja. En wat ben ik? Dol op de ouders van Benzone. Ja, dat is een hè. Ja, ja, ja, ja. Dus er is eigenlijk niks niks apart van Paul Turner dat ook is natuurlijk. <laughs> <laughs> Daarom... Maar goed, het rest me natuurlijk alleen maar om jullie een heel fijn en heel uh, lekker schaatsend weekend uh, te wensen. Ja. En, uh, het valt niet te vaak, want we hebben natuurlijk gaten in het ijs. Maar uh, ja, volgende week, dan beloof ik jullie voor kerstmis. we. Ja, sorry Henry, maar volgende week zijn we er niet. Oh, dat klopt, je hebt gelijk. Dat zijn zeiden er helemaal niet. Nee. Nou, dan doen we het in ieder geval uh, na kerstmis. Ja. Dus hem deze week, hebt, dan stuur ik nog jullie toe. Graag en uh, ja, niet te veel hartjes stelen hè. Nee, ik zal best wel meevallen. Want de, de, dat hart moet, er, moet, moet niet gestolen worden van uh, zangeres met de hart. Nee, zeker weten we niet. Dat komt helemaal goed. Oké. Okay. He? Ik wens jullie een heel fijn weekend. En graag tot uh, over twee weken. dan een Heel fijne kerstdagen. En, uh, Jij ook. Jullie zijn er wel met uh, Out ook helaas, ook helaas niet. Ook helaas niet. Dus we zien we elkaar Tot volgend week. jaar. <laughs> tot volgend jaar dan wel weer. Doei doei. Hoi Hoi doei. hoi. hoi, hoi. Nou, dat was en uh, we hebben een plaatje aangevraagd gekregen door Rafi, klopt dat Roy? En het is Let It Snow hè? Ja, he? dat klopt, dat klopt. Gezellig de night. hier op Zandvoort. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow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 My dear, we're still goodbye. As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow. He doesn't care if it's in below. He's sitting by the fire's pussy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, Let it snow, let it snow, let it snow, let oh, it snow. Who he goes as far?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 I've brought lots of corn for popping. The lights are way down low. So let it snow, let it snow, let it, let snow, it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how oh, I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye Long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Nou, nu even iets compleet anders Het ritme, Het ritme van ZFM Wat mij betreft de DanceHits van het jaar 2011, je de Avicii bij ZFM, Entertainment View en Levels. En voor de laatste keer gaan we naar buiten, we gaan naar Roy van Buringen. Goedenavond. <laughs> Goedenavond. Hey, um, ja, Rudy de kinderen zijn nog lekker hier aan het schaatsen onder, uh, ja geen sneeuw helaas, maar wel regen, dus dat is uh, wel uh, jammer. En uh, ja, wilt u thuis nou kaartjes winnen voor de Kerstland uh, in Utrecht? Dat kan. Ga dan even naar www.zfmzandvoort.nl en mail ons gewoon eventjes uh, naar de studio. En wie weet, uh, ja, krijgt, u wel een, uh, leuk, uh, krijgt u wel een leuk Kerstkrootje van ons. Dus uh, blijf uh, lekker luisteren, zo en zo. Uh, en wij gaan, uh, in ieder geval, u kan uh, leuke prijzen winnen. Ik ben ondertussen uh, aan het wandelen naar de Kerstmarkt. En er is ook een wel leuk Kerstmarkt hier in Zandvoort. Het uh, regent behoorlijk. Ik ben een beetje nat en de popkop is zo nat. En, uh, ik ben uh, half weg, dus ik kan niet naar de kerstmarkt, maar van, van een afstand kan, het, kan ik gezellig kijken. Er is lekker glue bij kan Café uh, Je kan, uh, je kan uh, gezellig uh, kerstcadeautjes kopen op de markt. En uh, heel veel andere dingetjes en de sprookjes. Uh, de mensen zijn helaas weg, want het is uh, bijna afgelopen. Hè? En het regent, iedereen is naar binnen en de prijzenrijking is op dit moment bezig. Dus het is uh, hartstikke gezellig in het regenen in het Zandvoort. En uh, de kerstman is ook verdwenen en zijn stoel staat er nog, die is niet gestolen. En um, dus... Uh... Dus het is een gezellige boel in de dorp, Rudy. En uh, ja, de komende drie weken staat de ijsbaan in ieder geval. Kan je voor 4 euro schaatsen huren en dat is ook meteen de intree. En uh, ondertussen kan je ook naar Koekensopie gaan of naar de oliebollen, kraam natuurlijk. Dat is altijd heerlijk. Dus uh, genoeg te doen komende drie weken in Zandvoort. Le levende winter, om het zo maar te zeggen.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 Ik denk dat ik dit wel een van de leukste kerstplaatjes vind van dit moment. Miss Montreal and Being Alone at Christmas. En daarmee eindigen we deze entertainment view voor deze zaterdag 17 december 2011 live vanaf de ijsbaan wat een in Zandvoort. Wat een, wat een leuke dag was dit, hè? Ja, het was enorm gezellig. Zeker ja. weten. Nou ja, zo meteen de herhaling van de Euro Breakdown en... Um, dit is ook de laatste Entertainment View van 2011, 2012 uh, zijn we jaar. er weer. Wat een mooi jaar. En uh, we gaan sowieso door in 2012, we gaan verder. We gaan verder We gaan met verder. heel veel nieuwe items, hè? Ja, klopt. En, uh, we gaan de uitkant bijvoorbeeld uh, behandelen voortaan en dat uh, doen we gewoon lekker live in de studio natuurlijk. Dus uh, het wordt allemaal hartstikke gezellig weer volgend jaar bij Entertainment For You. De eerste uitzending van uh, Entertainment View, een nieuw seizoen, zal weer starten op uh, 7 januari. Op een zaterdag dus gewoon dezelfde tijd van 5 tot 7. In ieder geval bedankt voor het luisteren en uh, ja, wie weet tot de volgende keer. Ja en iedereen een prettige kerstdagen en een heel en een heel en een heel gelukkig nieuwjaar. I see All the brave Fijne dag.